10 uur, Ewald de Jong met het NOS Journaal. De politie is tevreden over het rijgedrag van motorrijders... die naar de TT en Assen zijn geweest. Meerdere korpsen hebben dit weekend extra op motorrijders gelet... omdat er vorig jaar veel overtredingen waren. Nu werden er 27 bekeuringen uitgedeeld voor kleine vergrijpen... zoals te hard rijden en het overschrijden van een doorgetrokken streep. De Titi van Assen trok gisteren 92.000 motorliefhebbers. De Titi vier feesten in de nacht voor het evenement verliepen rustig. Bij verschillende vechtpartijtjes werden 31 mensen opgepakt.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 In Midden-Limburg kan gestart worden in Roermond, Reuver, Montfort, Vlodrop en Zwalmen. Deelname is gratis en na afloop is er een tombola met leuke prijzen. Kijk op vvvmiddenlimburg.nl. Laatste weekend kom naar museum de Lakenhal in Leiden voor Lucas van Leiden en de Renaissance. Met 250 tekeningen en schilderijen. Deze alom gewaardeerde tentoonstelling mag u niet missen. Tot en met 26 juni. Kijk op lakenhal.nl of kom het weekend van 25 en 26 juni naar de Batavia Havendagen in Lelystad. Wandel over de Nautische Markt, bewonder de zeilschepen en sloepen die er speciaal voor dit weekend liggen. En geniet van live muziek op een van de terrassen. Breng tevens een bezoek aan Batavia Stad Fashion Outlet. Kijk voor meer informatie op batavia.nl Tijdens de zwoele zomer in het Kruller müller Museum is er theater, muziek, dans, literatuur en veel kunst in de beeldentuin. Zondag 26 juni om 2 uur vertelt restaurator Kate van Lokeren campagne alles over het verzorgen van beelden in de tuin. Kijk voor meer informatie op kmm.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land. Vandaag in het Filosofisch Quintet gaan we het hebben over de vraag of het gezag van de rechtelijke macht in Nederland talende is. En of dat gevolgen heeft voor de rechtsstaat. Filosoof Ad Verbrugge en ik praten met Ibo Buruma, Mark Hertog en Harm Brouwer. Vanmiddag 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1. Het filosofisch kwintet. Dit is Radio 1. VPRO. over de onvoltooid verleden tijd met Michal citroen en jos palm Goedemorgen. En niet vanuit de studio in Hilversum... maar vanuit het museum bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Want daar zenden wij vandaag vanuit... omdat er een bijzondere tentoonstelling is over toerisme in de Gouden Eeuw. En ja, toen ik vanochtend op de fiets als gebruikelijk hier naartoe fietsen... of niet zoals gebruikelijk, maar hier naartoe fietste... ik hoorde Japans, ik hoorde Duits, ik hoorde Pools... ik hoorde zelfs, geloof ik, Grieks... Ik zeg u, dat hoor je niet in Apeldoorn, Enschede of Rotterdam. Dat heeft dus met Amsterdam te maken. En het aardige is nu juist dat in rond 1700, in onze Gouden Eeuw... Amsterdam al min of meer een toeristische trekpleister was. En we wandelen gelijk naar het topstuk van de tentoonstelling. En we, dat zijn, of dat is, dat ben ik natuurlijk... en Paul Dijstelbergen, conservator van de Universiteit van Amsterdam en... Docent, boekgeschiedenis, een wetenschap die uh, aandacht behoeft. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We staan hier voor een. Ja, waar staan we eigenlijk voor, Paul? Leg het eens uit. Ik zie allemaal schilderijen, ik zie dieren, ik zie beesten. Uh, wat is dit? Dit zijn tekeningen, die gemaakt, ingekleurde tekeningen, die gemaakt zijn voor uh, een menagerie die in Amsterdam had. Dat was de menagerie van Blauw Jan. Iedereen had in die tijd uh, bijnamen. Dat was de binnenplaats van een herberg aan de Kloveniersburgwal hier. En uh, daar was een voortdurende aanvoer van dieren met die schepen. Van de WVOC en de WIC. Ja, exotische beesten. Dat kon van alles zijn: van vreemde vissen, sprekende vogels tot en met. Uh, ja, tapiers. Het was oorspanten. een soort dierentuintje toen we nog geen artis hadden. Ja, inderdaad, maar wel met een klein verschil. Het was ook een beetje een kermis, want er werden ook mensen tentoongesteld. We hebben hier zien we de Laplandse reuzin. Dat was een hele grote vrouw, hier naakt afgebeeld in een soort expressionistische stijl. En uh, die kon je ook bekijken. Er was ook een man zonder armen die in touwen kon klimmen. Nou, maar, wacht even, een soort expressionistische stijl. Maar we kijken gewoon naar tekeningen en prenten uit de 17e eeuw. Daar kijken we inderdaad naar. Maar je ziet die man die dat gemaakt heeft. Dat was meneer Jan Velten. Dat was uh, geen heel groot talent. Hij heeft die tekeningen gemaakt voor een boek. Maar dat is er nooit gekomen. Waarschijnlijk omdat de tekeningen ja, waren zoals je hier ziet. Het, uh, maar... Sindsdien is er veel gebeurd in de kunst... en dus is het uh, met terugwerkende kracht toch echt fraaie uh, kunst geworden. Ja, het is opgewaardeerd omdat het nu uh, een soort primitief expressionisme lijkt. Maar goed, dat andere tezijde. Die, die, uh, die vrouw, naakte vrouw, Laplandse reugin... Uh, was die daar dan te zien? Die was daar te zien. Er is hier, verderop hangt nog een tekening, dan zie je dat, dat ze haar uh, jurk optilt. Daar gaan we even naartoe. Want, ja. dat we, goed dat we daar niet begonnen zijn, overigens. Dat ze haar jurk optilt. Hè. Laat eens even zien. Goed, we zien hier een prentje en we zien er ook een aantal heren omheen staan. Ja, met in ene hand een glas en voor de rest staan ze te wijzen. Nou, ik ben zelf geboren in 1956. En ik kan me nog herinneren dat je op de Palmgracht uh, dikke dames had... die uh, hetzelfde deden. Dus dat is van, ook van alle tijden. oude traditie, wou je zeggen. Goed, die dierentuin. Hè? Laten we even heel kort er nog doorheen lopen. Ik zie een soort olifant. Een tapier, Zuid-Amerikaans. Dus die komt waarschijnlijk ook uh, vanuit Suriname. De Berbys, zoals dat toen heette. Ik, ik zie een soort bergkat... Uh, loop even mee, uh, loop ja. even mee. Ik ben natuurlijk geen uh, groot kenner van de dieren. Daar moet je een bioloog voor hebben. Maar... Uh... Dit is ook een dier uit Zuid-Amerika. Ik weet dat uh, ik ben de naam enkel vergeten Cyril Connolly had er nog, de Engelse schrijver had er nog een als huisdier. Nou goed, dat, dat, vind, ik vind, ik mooi, dat vind ik al beest. mooi genoeg. We zien eenden, we zien, we zien papegaaien, we zien van allerlei beesten. Die, die beesten werden daar tentoongesteld en dan kon je er naar kijken. En dan? Dan kon je naar kijken en als je ze erg leuk vond en je had genoeg geld, dan mocht je ze ook mee naar huis nemen. En uh, ze werden ook wel opgegeten. Ik weet niet of ze dat ook met apen en hagedissen deden... maar ja, je hebt altijd gekken die denken van... Uh, hoe smaakt dit gordeldier? Uh, ober, brengt hij maar naar de keuken. Maar Blauw-Jan deed dus een kapitaalvernietiging van zijn eigen dierentuin? Nee, want het was voortdurend aanvoer. Dat is, je moet je echt voorstellen dat uh, die schepen van de VOC... er komen de honderden aan per jaar. Er zijn allemaal beesten aan boord. Die worden voor een deel naar dit soort menagerieën gebracht... of mensen namen ze mee naar huis. Iedereen kent wel zo'n jongen van de wilde vaart met een papegaai in zijn tas. Dus de wereld kwam Amsterdam binnen via de VOC... en werd hier in een dierentuin keurig samengevat. Ja. En dit was echt een van de topplekken van Amsterdam. Voor het gewone volk in elk geval. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat de toegangsprijs hoog was en uh, daar kon je gaan kijken. Goed. Dacht, mensen Goed. vonden het ook leuk om te gaan varen. Goed. Uh, Michal, daar laten we het even bij. Of er nog meer te zien en te doen was in Amsterdam in die Gouden Eeuw... daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Het woord is nu aan jou. Ja, nogmaals, goedemorgen. Fijn dat u luistert. En ons publiek vandaag ook hier aanwezig. Heel hartelijk welkom. U heeft het gehoord. We zitten in Amsterdam op de Oude Turfmarkt. en Bent u in de buurt, kom dan vooral langs bij onze uitzending... en bezoek dan ook de tentoonstelling waar Jos net rondliep. Uh, bij die tentoonstelling is een boek verschenen. Amsterdam voor vijf duiten per dag. Shoppen, eten en drinken in het Amsterdam van de 17e eeuw. Uh, over dat boek gaan we praten met een van de auteurs, Emma Los. Goedemorgen. En de conservator van bijzondere collecties... scharrelt voor Hoeven straks na elf uur... na de column van de in Amsterdam wonende... maar toch gelukkig echt Rotterdamse stadgenoot van mij... Nelleke Noordervliet. Verder laten we deze week de actualiteit niet los. En de voornaamste actualiteit van het moment is... en blijft voorlopig nog wel wat te doen met Griekenland. Ooit was dat een oneerbiedige vraag zelfs. Want natuurlijk steunden we Griekenland. Want waren wij niet allen kinderen van Athene? Daarover hebben we het zo dadelijk met onze gast Fik Meijer, onze relatie met Griekenland. Dan, na 11 uur, blijven we dicht bij onze locatie hier op de Oude Turfmarkt. Want vandaag is het namelijk ook nog eens de dag van de Amsterdamse geschiedenis. En dat betekent dat diverse sprekers op verschillende locaties... historische verhalen gaan vertellen over Amsterdam. En Peter Paul de Baar, hoofdredacteur van ons Amsterdam... komt ons vertellen wat die verhalen zijn. En dan is er vanavond nog ter afsluiting van die dag... een borrel in het Amsterdamse Museum. Een Amsterdamse geschiedenisquiz gepresenteerd door Jort Kelder. En ook hij komt hier na 11 uur... om samen met conservator Annemarie de Wild van het Amsterdamse Museum... te vertellen over de geschiedenis van de PC Hoofdstraat. En dan... Tot slot onze eigen schaatsdeskundige Marnix Kolhaas komt vertellen over Jaap Eden. Dan om half twaalf, zoals altijd, onze documentaire-serie het spoor terug... met het tweede en laatste deel van een documentaire... over het meest gebruikte en meest efficiënte wapen ooit. De Kalashnikov, oftewel de AK-47. Goed. Griekenland. Ooit waren we er dol op. Sisi. Oftewel keizerin Elisabeth van Oostenrijk, Hongarije. Keizer Willem II, Lord Byron, Goethe. En nog veel meer helden van onze beschaving. Ze hielden allemaal van de oude Grieken. Met het tegenwoordige Griekenland ligt het wat gecompliceerder. We willen er misschien wel van houden. Maar de Grieken maken het ons heel erg moeilijk. Ja, en dat terwijl ze ooit de bron van onze beschaving waren. En nu worden ze misschien wel de bron van onze ondergang. Reden te over dus om er stil te staan bij wat de Grieken ooit voor ons hebben betekend. En wat we doen... En dat doen we met klassicus Fik Meijer, de man die meer in Griekenland en op de Middellandse Zee is te vinden dan in zijn eigen land. Fick, welkom. Uh, je hebt, voor zover ik altijd goed ben geïnformeerd, de hele nacht uh, rondgelopen, rondgeleid, doorgehaald uh, op de zogenoemde museumnacht in Leiden. Uh, maar je ziet er toch nog patent uit. Ja, omdat het was een uh, prachtige dag... En er waren ongelooflijk veel mensen in het Museum van Oudheden in Leiden... waren toen ik daar om half twaalf wegging... meer dan 2500 mensen al geweest. Dus ik zou een oproep willen doen aan meneer Zeilstra... dat hij ook eens naar een museum toe gaat... en gewoon gaat kijken wat voor dynamiek er is. Ik zag gisteravond heel leiden in beweging, dus misschien moet hij maar eens meelopen. En als hij wil, wil ik hem best rondleiden. Goed, we hopen dat hij van het aanbod gebruik maakt... en, en, en wellicht luistert hij naar OVT. Goed, laten we voor we verder praten even luisteren. Want we gaan het hebben over Griekenland. Om even in de stemming te komen, gaan we terug naar het jaar 1975... naar Athene, wat daar bezocht wordt door een bekend Nederlands schrijver. De Acropolis valt in Athene niet te vermijden deze heilige berg de gymnasiasten heeft immers een hoogte van 165 meter en is derhalve overal in de stad zichtbaar. Zoals, typerend genoeg, in Amsterdam de Nederlandse Bank. Omdat we luie toeristen zijn, begeven we ons naar de Acropolis in een sightseeing car met Engels commentaar via de microfoon. Mijn vrouw opent een boek over Athene en meldt... Het is verboden je naam te krassen in het marmer. Wat doet je vermoeden dat ik het van plan was, vraag ik. Het staat hier, zegt ze verontschuldigend. Vroeger werd het veel gedaan. Dat valt te bemerken. De meest curieuze, onbevoegde inscriptie... vindt men echter niet op de Acropolis maar in het gesteente van de Poseidon-tempel, de Sunion. Tussen de Smithen uit Engeland en de Duvals uit Frankrijk... heeft Lord Byron zelf zijn onsterfelijke naam gekrast. A face in the crowd. Goed, ik, ik denk dat we hem herkend hebben, deze meneer. Dit is Simon Camichon. Juist. Goed, eh... Uh... Dat was Simon Camichot, over de 19e-eeuwse dichter Lord Byron... en zijn Griekenlandmanie. Daarover komen we straks vast nog te praten. Maar als we het over dat onverwoestbare imago van Athene en Griekenland hebben... hebben we het dan vooral over deze heilige tempelplek. Dat was al een toeristische trekpleister toen Amsterdam nog een moddervlek was. Het toerisme in Athene komt eigenlijk in de Romeinse tijd op gang. De Grieken zelf kenden nog geen toerisme. De wegen waren vrij slecht... En de Grieken waren ook hopeloos verdeeld in stadstaten. Zoals Griekenland nu nog uh, verdeeld is tussen anarchisten en andere types. Uh, zo was dat vroeger ook zo. En echt toerisme was er niet. Het toerisme komt pas op <tiek> in de eerste eeuw na Christus. Als het definitief tot vrede gebracht is door de Romeinen. En dan zie je dat vooraanstaande Romeinen. die willen kennis nemen van wat die Grieken zo al hebben gedaan. En dan zie je dat ze scheep gaan in Ostia. Of ze reizen eerst naar Brindisi en steken dan over. En gaan dan een grand tour maken door Griekenland. We beginnen dan in Athene. En precies dezelfde tour die wij nu nog maken. En dan gaan ze naar Delphi. Dan gaan ze vandaar naar Olympia. Dan gaan ze over de Peloponnesos. Dan bezoeken ze het oude Sparta, waar niet veel van over is. En dan gaan ze toen nog wel in de Romeinse tijd. En dan gaan ze naar Mycene, Tirins, om weer terug te komen in Athene en Korinthe en dan langzaam terug te gaan naar uh, Rome. Dat was dan een trip. Daar deden ze over zo'n twee, drie maanden. Juist, juist. Nou, goed. De, dat is, dat is, dus dan is het een toeristische trekpijster. Maar die vereering van het oude Athene... begint dat al bij de Atheners zelf? Nou, je moet je voorstellen... de Grieken waren stadkundig, hopeloos verdeeld. Maar cultureel en religieus gezien... hadden ze gemeenschappelijke uh, symbolen. He, ze hadden allemaal basis dezelfde goden... En zij voelden zich ook beter dan de anderen. Zij spraken andere mensen ook aan als barbaroi. He, dat is een woord dat komt uit de taalkunde, een soort onomatopee. De klank bepaalt het begrip. Dat waren mensen die geen Grieks konden praten... maar mensen die alleen maar brr, brr, -br, die brabbelden. Ja. En die werden daardoor barbaren genoemd. Zij voelden zich... Superieur. Ja. Zou dat nog een rol kunnen spelen in de huidige onderhandelingen... dat nog iets van die oude houding de, nou, terug te vinden is? Ze zouden het wellicht wel willen. Ja. Want ze vinden het natuurlijk mooi. Als je, je zo'n reisgids bij hebt, dan denkt hij nog... dat hij een of andere Griekse god is die gereïncarneerd is op aarde. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Maar ze hadden natuurlijk wel redenen ook om zich superieur te voelen. Kijk, welk volk had in de 9e, 8e eeuw van Christus... daar wordt nog steeds over getwist... een dichter als Homerus, die zulke fraaie hexameters in de lucht slingerde. Dat, dat was uniek. En zij voelden zich dan ook superieur. Ze hadden ook Olympische Spelen waar, waar anderen niet aan mee mochten doen. Daar mochten alleen maar Grieken aan meedoen. En, en dat wie blijf had dan blijf je wel superieur natuurlijk. Als uh, ja, ja dat geeft dus ja. aan. Zij ja. voelden zich ook apart. En de anderen, ja, die werden toch gezien als tweede rangs. En dat wil niet zeggen dat toen die Grieken gingen koloniseren dat ze niet zich niet vermengden ook met anderen. Natuurlijk kwamen er verhoudingen tussen Grieken en barbaren. Maar in woord en geschrift bleven ze uitdragen... dat zij toch vooral superieur waren. Ja. En riep dat ook irritatie op? Want dit kennen wij uit Duitsland. Hè? Van, uh, uit ervaring. Nou, dat riep zeker. Uh, ja. zeker irritatie op. Met name toen op een zeker moment de Perzen groter werden... en Griekenland wilde uh, overmeesteren. Ja, toen moesten ze van die superioriteit van die Grieken niets hebben. En zij dachten dus... wij kunnen die Grieken, die hopeloos verdeeld zijn... die kunnen wij wel pakken. Maar het aardige is... dat op het moment dat er een gemeenschappelijke vijand is... dan leggen die Grieken hun particuliere twisten opzij... en gaan dan gezamenlijk strijden tegen de Perzen En tot verbijstering van die Perzen hebben de Grieken dus gewonnen bij Marathon in 1994... en tien jaar later in 480 bij Salamis op zee nog een keer. En dat voedde hun, hun imago, dat, dat, dat voedde het idee dat zij beter waren... en dat Grieken geschapen waren om te heersen... en andere volk om slaaf te zijn. Ja, Grieken geschapen om te heersen. Dat is, dat is een mooie gedachte om nu vast te houden, ja. anno 2011. De eerste die echt niet Griek, die dol is op de Grieken... is Alexander de Grote. Ja, dat is een heel moeilijk geval. Alexander de Grote was de zoon van Philippus van Macedonië. En Philippus van Macedonië had in het midden van de vierde eeuw... Griekenland overmeestert. Dus een einde gemaakt aan die stadstaten. Maar op de bruiloft van zijn dochter wordt Philippus vermoord en dan komt zijn zoon Alexander. En Alexander was opgevoed door uh, Aristoteles en had dus een Griekse opvoeding gekregen. En nou is het merkwaardige dat die Alexander is eigenlijk een beetje een gespleten figuur. Aan de ene kant is hij Griekser dan Grieks, terwijl zijn voorvaderen door de Grieken nog niet als Grieken werden geaccepteerd. Een van zijn voorvaderen, ook Alexander geheten... wilde meedoen aan de Olympische Spelen... maar werd geweerd door de Grieken omdat hij geen Griek zou zijn. Pas toen hij kon aantonen, en dat was in het begin van de vijfde eeuw... dat eh, zij uit Argos in Griekenland kwamen, toen mocht hij deelnemen. Maar Alexander wordt dus Griekser dan Grieks. Even, even Fik, wat, wat wil dat zeggen op dat moment, Griekser dan Grieks? Wat zijn de, de kenmerken daarvan? Nou ja, Griekser dan Grieks... je krijgt vaak dat mensen die, die bekeerd zijn... Dat hij zich bijna meer de Griekse gewoonten. Ja, maar wat, wat is dan typisch, aanmeten dan uh, anderen? Dragen ze een ander jasje? Een andere hoed? Hoe moet het ons voorstellen? Ze, ze gaan dan feller, feller de goden adoreren. Oh. Ze gaan de Griekse literatuur omarmen. Ze gaan de Griekse ideeën omarmen. En Alexander was opgevoed met het idee. van Grieken zijn beter dan anderen. En wat is nou het gespretene van hem? Dat hij aan de ene kant zo Grieks is. zo Grieks wordt als maar kan. dat hij aan de andere kant als hij eenmaal die wereld verovert, dat idee van Grieken en barbaren laat vallen... en dat hij, volgens vele geleerden, overgaat tot een soort versmelting van volkeren. Zodat je dus ziet uh, dat er Grieken trouwen met Meden, met Perzen en anderen... en dat er een soort, een soort nieuwe elite naar boven komt. Dat dat niet heeft doorgezet komt, omdat zijn opvolgers die na zijn dood onder macht strijden... dat die het dan weer laten vallen. En dan krijg je weer het idee, Grieken... En anderen bijna apart. Ja. En in en, en het oude Rome was Griekenland dus, aan, dat zei je net al, aan de ene kant razend populair. Men ging op grand tour naar Griekenland. Ja. Maar er werd ook flink geroddeld ik, in gedichten ja, over de Grieken. Dat, dat, dat, dat was de Romeinen maar... voelden zich ook weer superieur. Kijk, de Grieken hadden een theorie ontwikkeld: dat Delphi is het centrum van de wereld Hoe meer naar het noorden je woont, dan kun je wel dapper zijn, maar dan ben je dom. En als je naar het zuiden woont, dan ben je intelligent, maar laf. En de Grieken vormden die ideale mix. En die Romeinen namen dat over. Vitruvius, een man die een boek geschreven heeft over bouwkunde, neemt dat over. Dat de Romeinen zijn de ideale mix. Hebben het ideale klimaat, nou daar kan ik me wel in vinden. En daar kwamen dus die ideale mensen in voor. Met andere woorden, die Grieken werden dus minder. Waren minder dan de Romeinen. Maar toen ze daar kwamen, toen zagen ze dat je daar ook een cultuur had. waarbij vergeleken die van Rome heel schril afstak. En wat krijg je dan? Die Grieken die gedragen zich nog steeds alsof zij de grote uh, erfgenamen zijn van de grote erflaters uit het verleden. En dat is ook misschien wel zo. En ze werden naar Rome gehaald als dokters, als filosofen... als artsen, architecten, noem het allemaal maar op. Maar tegelijkertijd zijn het ook ordinaire praatjesmakers. En dan zeggen die Romeinen, ja, wat zijn nou die Grieken? Dat is helemaal niks. Uh, Juvenalis dicht zelfs, dicht zelfs, er is één bevolkingsgroep die ik ontwijk... de rijke droetsen van de Grieken waar het land zo rijk aan is... Dus die moet daar niks van hebben. Die Grieken gedragen zich bijna superieur... omdat ze zo'n groot rijk verleden hebben. Maar aan de andere kant stellen ze eigenlijk helemaal niks meer voor. En dan wordt er ontzettend over hen geroddeld. Zelfs Cicero, een man die cursussen gaat volgen in de retorica in Athene... en Cicero wordt toch de grootste, een van de grootste redenaars van Rome... die noemt die Griekjes dan denigerend grekuli, Griekjes. Met echt met een klein woord om even aan te geven... Vroeger was het allemaal prachtig, maar nu is het allemaal een stuk minder geworden. Juist. En daarna, na de instorting van het Romeinse Rijk, krijgen we in, ne of in Nederland, nou in Nederland uiteindelijk ook, maar krijgen we in Europa het christendom. En dan gaat het misschien wat minder met die Griekse vereering. Wanneer wordt het weer echt opgepakt? Ja, In die middeleeuwen krijg je uh, op de eerste van de tempels van de Grieken. Worden dan Byzantijnse kerken. En dan na de, de scheuring van de Grieks-Orthodoxe Kerk. En van uh, de katholieke kerk in de 11e eeuw gaat dat nog sterk door. En dan krijg je in de 13e eeuw ook allemaal van die krijgsheren... van die Normandiërs, van die mensen die ook doortrekken naar het heilig land... die zich daar dan ook vestigen. Dan is het helemaal verdeeld, dan worden het burgten... en dan stelt Griekenland eigenlijk niks meer voor. En daarna gaat het dan over in het Ottomaanse Rijk, in het Rijk van de Turken. Precies. Dus dan is er eigenlijk een periode dat Griekenland wegvalt... En dan herontdekt Europa Griekenland eigenlijk begin 19e eeuw... als ja, de Grieken in, in, in, nog steeds door de Turken bezet zijn... en aan een onafhankelijkheid ja, zijn. In de renaissance wordt het wel ontdekt... maar dan zijn er toch vooral de Latijnse geschriften die ontdekt worden. En door de Latijnse geschriften krijgt men dan ook inzicht in de Griekse uh, literatuur. En ook via de Arabieren worden ook teksten van de Grieken... die in de Arabisch vertaald zijn, worden weer doorgegeven. Dus er wordt wel iets bekend, maar in de... Eind van de 18e, begin van de 19e eeuw, dan krijg je iets van het Grand Tourisme, krijg je dan, dan krijg je dat allerlei intellectuelen uit Europa die willen dan de wortels van de beschaving zien. En dan begint er echt iets te komen van een soort fil Hellenisme. En alleen de term is al moeilijk. Ja, leg hem dan maar even ja, want, uit. Want, ja. want Hellenisme is eigenlijk de term van uh, dat is de, de, de, de cultuur die ontstaat als Alexander de Grote het Oosten en het Westen met elkaar verenigt... en als er dus overal, in, tot in India aan toe, tot Italië aan toe... culturen ontstaan waar mengvormen zijn. Nou, En dat file hellenisme in de 19e eeuw... dat is dan een soort waardering voor die klassieke cultuur in zijn algemeenheid... met het zwaartepunt Griekenland daarin. Ja, want We moeten ons even daar proberen een voorstelling van te maken... want dit is bijna niet invoelbaar in zekere zin. Als je teruggaat naar die vroege 19e eeuw, na de jaren 1821... als de Grieken een vrijheidsstrijd beginnen tegen de bezetter, de Turken... dan zijn er werkelijk in Europa allerlei mensen... niet de minste die een geweer om de nek hangen... een tasje met appels en, en boterhammen meenemen... en in Griekenland, net als honderd jaar later... tijdens de Spaanse burgeroorlog, je allerlei vrijwilligers had... gaan er Europeanen vechten in Griekenland tegen die nare Turken. Ja. En er is niet de mensen, bijvoorbeeld Lord Byron... die dan ook zijn naam in die Poseidon-tempel ja. uh, krast. Ja, en Lord Byron is natuurlijk de meest bekende. En ook een beetje de meest tragische. Omdat hij heel jong gestorven is... voordat het eigenlijk goed en wel uh, tot een oplossing was gekomen... dat hij in 1824 bij Messalongi stierf. En wat is nou het aardige? Hij had een persoonlijke lijfarts. En dat is een Nederlander, Julius van Millingen. Kijk. En die man die ging mee met Lord Byron en toen Lord Byron in 1824 stierf, toen liep hij over naar de Turken... en hij eindigde als Nederlander zijn carrière als arts in Istanbul. Om even aan te geven hoe moeilijk dat allemaal lag. En er is nog een Nederlander die een hele belangrijke rol erin gespeeld heeft. Er waren intellectuelen, die waren daarvoor. De meesten waren voor, maar politiek gezien... hield Nederland zich een beetje neutraal. Want Willem I die was bang voor afscheidingsbewegingen. Voor de Belgen. Voor de Belgen. Juist. En die stelde zich bijna pro-Turks op. Dus het was van regeringswegen was het weer moeilijker. Maar er waren wel allerlei clubs die erg voor die uh, Grieken waren. Fik, maar wat moeten we ons voorstellen bij Griekenland dan... in het begin van die 19e nou, Griekenland eeuw? Griekenland wat... is in het begin van de 19e eeuw onderdeel van het Ottomaanse Rijk. En dan zie je dus dat... Griekenland is helemaal verwaarloosd. De Acropolis is ontmanteld. Het Parthenon is zelfs een kruidhuis geworden. Eerst een moskee. Een kruidhuis. Een kruithuis. Daar werd allemaal kruid in opgeslagen. En bij belegeringen door de Venetianen was het zelfs in de lucht. Dus, dus Griekenland was er nog veel beroerder Griekenland aan... Het was dan Griekenland was nu. Het gaat nu best goed. Ja, als je het in die context bekijkt, gaat het eigenlijk goed. Je moet alles altijd in perspectief zien, dus het komt ook wel weer goed. Maar dat zal wel lang duren. Maar, in ieder geval... maar er is geen sprake van een levende, gebruisende uh, economie? Nee, uh, helemaal cultuur, niks. Het is uh, zeer is... armzalig. Ja. En Olijfongen het wordt vooral gesteund en... met gelden ook uit Europa. Dus Juist. allerlei particuliere clubs die dat steunen. Alleen niet in de omvang van nu. En het hielp ook niet toen. Het hielp wel, Juist. want uh, in 1827 worden de Ottomanen worden verslagen in de beroemde zeeslag bij Navarino. En als je nu en dat doet heel Europa aan mee? dat Voor doet heel Europa dan aan mee. tegen de Turken. tegen de Turken. En als je nu naar Pilos gaat aan de westkust van Griekenland, dan staat daar een standbeeld van een Nederlander. pardon. Dan staat een standbeeld van een Nederlander die meegevochten heeft. En dat is Lodewijk Sigismund Vincent Gustaf, Graaf van Heiden, die leefde van 1773 tot 1850. En die man die was schout bij nacht in het Russische vlootonderdeel. En waar was deze man geboren? Deze man was geboren in Zuid-Laren. En nou komt daar vandaan, denkt men, het verhaal... Berenbordje ging uitvaren. Varen. Nelleke, jij kent het uit je hoofd. Met een scheepje uit, uit Zuid-Laren. En dan gaat het nog verder. En dat hebben wij daar ooit wel eens gezongen daarvoor, dat, voor dat beeld... om deze man te eren, die dus bijgedragen heeft aan de bevrijding van uh, Griekenland. En dan krijg je dat Griekenland onafhankelijk wordt... En in datzelfde jaar wordt dan Kapodistrias, dat wordt dan de eerste Griekse president. Maar Kapodistrias wordt in 1831 gedood. En dan wordt het een soort herverkaveling onder de Europese vorstenhuizen. Dan krijg je dus dat Lodewijk I van Beieren, die neemt dan de troon over zijn zoon Otto. En die blijft dan tot 1860. En dan na 1860 komt dan het koningshuis, dat daar geweest is tot 1974 ongeveer, tot koning Constantijn. Ooit olympisch, zij ook kampioen geweest na de uh, terugkeer van de democratie, wordt afgezet. En dan is het uh, het einde van het Griekse Koningshuis. En dan begint de democratie in Griekenland weer gestalte te krijgen. Dus we mogen wel gevoelig concluderen dat het Griekenland wat we nu kennen... een schepping is van Zuid-Laren en Beieren. Ja, Zuid-Laren heeft een uh, belangrijke rol inderdaad gespeeld. Uh, even samenvattend, wat, wat, wat, wat zien onze voorouders nou in die Grieken? Is het nou zo dat, dat ze eigenlijk meer van het klassieke Griekenland houden... dan van Grieken? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd zo geweest. Wat leerden wij vroeger op school op het oude gymnasium, en je kijkt nu Nelleke aan... van dezelfde generatie dus... Dat, dat je op dat gymnasium vooral de talen kreeg. En niet verder de cultuur. Het ging dus niet de achtergronden, niet de relatie met nu. Het ging dus om dat verleden. En dat zie je dus ook bij Lord Byron. Ik vraag me wel eens of hij nou die moderne Grieken zo, zo van hield... of dat het vooral het oude ideaal was. Ja, want wat vind je daar nou nog terug van dat oude Griekenland... in het moderne Griekenland van nu? Nou, in het moderne Griekenland zie je dus, als je met die mensen daar spreekt... Dan, dan, dan zie je vooral dat ze trots zijn op dat oude land. Wij zijn toch de cultuurdragers van het verleden. Maar verder doen ze er ook weinig meer aan. Dus dat is natuurlijk het... Maar is, is het probleem van het Griekenland nou eigenlijk niet heel simpel? Ze hebben veel te lang geteerd op die uh, paar eeuwen in Athene. Ja? Daarna niets meer gepresteerd. Eén keer Europees kampioen voetbal geworden met afschuwelijk voetbal. Gadi Steeas, ja? verdedigend voetbal. Ja. Dan, is het toch, dan roep je toch over jezelf af onder leiding van koning Otto, Otto Rehharl. Die dus weer koning genoemd werd. Maar nee, maar dat is natuurlijk altijd zo dat idee van dat Griekenland als cultuurdrager. Dat bracht mensen naar Griekenland en dat bracht Lord Byron ook tot dat protest tegen die Elgin Marbles. Dat moet je heel even kort uitleggen. Want iedereen is wel eens in het Brits Museum geweest. Mm -hmm. En daar zijn dan speciale zalen voor de Elgin Marbles van het Parthenon het Erechtheion die door Lord Elgin Gekocht zijn van Sultan Selim I of Selim III de van Istanbul. Die heeft dus die, die, die marbels. Ja, die, die het zijn beeldjes, in, het friezen van dat het Parthenon. Sculpturen, friezen, ja. metopen van het Parthenon. En die zijn naar Londen gebracht. En die zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Zijn gewoon gestolen? Nee, ze zijn niet gestolen, ze zijn gekocht. Hij heeft ervoor betaald 35.000 pond aan Sultan Selim III. De dat is de, het moeilijke probleem. En wat krijg je nu? Die beelden die staan daar. En toen kwam na de koep, toen die koep van die kolonels uh, uh, verdreven was... kwam Melina Mercuri kwam toen op en die is gaan ijveren... voor de terugkeer van die Elgin Marbles naar uh, Athene. Dat heeft zij niet meer meegemaakt. Zij stierf in 1996 of 1997. Maar nu staat er in Athene een fantastisch museum. Het zogenaamde Acropolis Museum. Gebouwd door de Zwitserse architect Bernard Schumi. Veel glas, veel open, uitkijkend op de Acropolis... En hebben die Grieken nu iets gedaan wat ik wel heel mooi vind? Daar zijn dan de paar sculpturen die er nog over zijn. Hebben ze keurig met onderschriften gemaakt. En van de andere, dan staat er lege ruimte, maar wel een onderschrift, origineel in Londen. En dat geeft dus. En dat geeft dan eventjes aan. En, ja, dat geeft eindelijk wel de stand van zaken met, van de Griekse natie. Aan, ja, dat eigenlijk. geeft het dus een beetje aan. En of dat ooit terug zou komen. Want daarom begon ik vandaag ook met het museum. Stel nu. Weet je, dat we al die meubels, marbles teruggeven aan die Grieken. Op dat moment is er natuurlijk een probleem aan de hand. Want wat gebeurt er dan met het museum, het Louvre... het Britse museum, het Pergamon Museum, het museum van Oudheden in Leiden? Fik, we gaan, we gaan het afronden. Ik, en ik heb een heel simpel voorstel aan de Europese gemeenschap. We stellen de Grieken doodsimpel voor... jullie krijgen die Parthenon-Friezen, die meubels terug... als jullie je economie op orde hebben. Dan, ja, dan kunnen goed. we heel lang wachten. Fik, bij je bedankt. Dan is het nu tijd voor Nelleke Noordervliet de Grom. Een jaar of vijf geleden was ik in Athene. In Boekhandel Hestia aan de Hodos Solonos werden twee van mijn in het Grieks vertaalde romans gepresenteerd met een openbaar interview. Mijn vertaalster, In Baltas van Dijk, fungeerde als tolk. Tijdens de discussie met het publiek kwam het nogal beladen thema van schuld aan de orde. De struisse boekhandelaarster beweerde met veel overtuiging dat er bij de Grieken van schuldgevoel geen sprake is. Zeker niet in die deprimerende, verwrongen, westers-christelijke sfeer... van zondebesef en boete. Even later nam een oude, imposante man het woord. Eenmaal meester van dat woord stond hij het niet zo snel weer af. Ik heb gemerkt dat dat een eigenschap van veel oude mannen is. Telkens als ik ertussen wilde komen... schakelde de man over op een hoger en luider register... en gaf me geen kans... Ik ken de Nederlandse schilderkunst, zei de man. En wat nu volgt is een samenvatting en een benadering van zijn betoog. Daarin is geen spoor te vinden van de klassieke, Geen grote thema's. En de Nederlandse literatuur kan niet veel voorstellen... omdat ik geen enkele Nederlandse dichter ken. De beschaving van het klassieke Griekenland... schijnt aan u daar te zijn voorbij gegaan... Ze wordt niet onderwezen, ze wordt niet vereerd. Ze wordt in haar bestaan bedreigd door de moderne westerse cultuur... die de grote bijdrage van de ouden miskent. En zo ging het requisitor een tijdje door. Het was de gram van een oude man... die de heilige contouren van het oude Parthenon in een ver verleden zag verdwijnen. Niet alleen hadden de Turken en de Venetianen huisgehouden in het hart van zijn stad. Erger nog was de verwatering van de antieke waarden tot een toeristische attractie. Hij voelde zich gedegradeerd tot een suppost in een museum. Terwijl hij en zijn landgenoten zouden moeten worden vereerd en erkend... als de erfgenamen van een grote beschaving, Founding Fathers. Hij verweet mij, hij verweet ons, dat Griekenland niet meer is wat het was dat wij Griekenland reduceerden tot een eigenlijk oninteressante, stoffige curiositeit... was een belediging zowel van het glorieuze verleden als van het niet minder heroïsche heden. Het publiek wachtte gespannen mijn reactie af. Ik gaf hem toe dat de Nederlandse schilderkunst... dankzij de universaliteit van het visuele al onbekend kon zijn... en dat zij zeker uitblinkte door haar bijzondere karakter de intimiteit van het binnenhuis, genre en landschappen... maar dat de invloed van de klassieker op veel kunstenaars duidelijk aanwezig was. De mythologische voorstellingen van Rembrandt behoren tot zijn mooiste werk. Dat de Nederlandse literatuur minder bekend is, ligt niet aan de kwaliteit ervan... maar aan de omvang van het taalgebied, zo maakte ik hem duidelijk... en de nogal xenofobe houding van het meeste buitenland... Ik zou hem bovendien tal van auteurs kunnen noemen in heden en verleden die wel degelijk blijk hebben gegeven van kennis van de klassieken. En als hij de moeite wilde nemen mijn to onomatou patros te lezen, zou hij daar wel achter komen. Na afloop kwam hij naar me toe en na van in te hebben vernomen dat ik in het Frans aanspreekbaar was, zei hij, Madame, vous êtes une exception. <lacht> Zijn Griekse eer was gered. Ik heb de laatste tijd wel eens aan de boekhandelaarster en de oude man moeten denken. De achterkant van hun medaille van trots, eer, onafhankelijkheid, traditie... is corruptie, anarchie, zelfverrijking, bedrog. In zijn nieuwe boek over het ontstaan van de moderne staat en de moderne democratie... slaat Francis Fukuyama het klassieke Athene over. Niets bakermat. Hooguit een eigenaardige voetnoot bij het grote verhaal. Ach, ach, arm Griekenland, jullie blijft niets bespaard. Hubris en hamartia, peripetie en katharsis, medelijden en vrees. Het is een echte tragedie. APPLAUS Hartelijk dank, Nelleke Noordenvliet. We gaan door met het boek wat voor ons ligt. Een hartstikke leuk boek, om het gewoon eigenlijk maar zo te zeggen... Amsterdam voor vijf duiten per dag. Het is een boek geschreven onder andere door Emma Los... samen met Maarten Hel. Emma Los zit hier aan tafel. Nogmaals, welkom. Eh, om eh, haar bij te staan in het gesprek over dit boek... de conservator van de plek waar we nu zitten. De bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. En Amsterdam voor vijf duiten per dag is een... Is een wonderlijk boek. Uh, het, het verplaatst ons naar de eeuw. Het is een reisschits. En, en Emma, je kan het misschien beter zelf het beste uitleggen. Het is een, een... We wanen ons in het Amsterdam van de 17e eeuw. En dat is ook de bedoeling, hè? Want zo, zo gaan we door het boek heen. Ja, ja we nemen de lezer echt mee alsof hij um, naar de stad toereist. Um, we leggen uit waar de Beste herbergen zijn, waar je het lekkerste kunt eten. Welke plekken je vooral moet zien te vermijden. Wat te gebruiken zijn in Amsterdam in die tijd. zodat je geen flater slaat als je een Amsterdammer ontmoet. We uh, vertellen over de mooiste bezienswaardigheden. En, uh, um... Wat is bijvoorbeeld zo'n flater die je niet moet slaan maar als je een Amsterdammer ontmoet? Nou, zet, doe bijvoorbeeld altijd even je hoed af als je iemand groet. Dat is wel essentieel. Oké, okay. <lacht> dat vind Ja, ja. En uh, we vertellen uh, over yeah, um, het amusement, bezienswaardigheden. Uh, achterin staan uh, nuttige zinnetjes om Zoals. Je in uh, 17e eeuws Amsterdam verstaanbaar te maken. Uh, bijvoorbeeld: um, Het is wel een schone stad, maar het volksen is te vies. Nou ja, dat is misschien niet zo handig om dat gelijk tegen een Amsterdammer te gaan zeggen. Want het betekent: Het is wel een mooie stad, maar de mensen zijn nogal raar. Uh, een ander... Als compliment. <laughs> ja, misschien in die tijd ook wel. Want ze hadden wel gevoel voor humor. Ze ja, de Amsterdamse dat... humor lag toen ook al op straat, geloof ik. Hè? Ja, was ja die, die was ook uh, vrij plat. Zeker in het begin van de 17e eeuw. Plat? Uh, ja. In de Poef en... en pies en uh, um, uh, bedekte seksgrappen waren erg populair. Ook onder de elite. En we geven er ook een voorbeeldje van. We geven een mopje om het ijs te breken in de herberg. Nou, kom dan maar. Ja, wil je het mopje horen? Of, of gaat dat, anders zoek je het even op en dan praten we ondertussen even door. Ja, dat lijkt me misschien wel Ja, want Farad het Hoeven, alles wat in dit boekje staat, is, is, dat is niet verzonnen door uh, Emma Los en Maarten Hel. Dat is op basis van uh, documenten die ook te zien zijn op de tentoonstelling die hier is. Uh, over toerisme in de 17e deel. Ja, ja. Hey, Frits van der Meij van Atteneem kwam met het initiatief om dit, deze prachtige historische reisgids uit te geven. En wij hebben toen gezegd dat het natuurlijk een heel mooi... Perspectief ook voor ons om een tentoonstelling te maken over de Gouden Eeuw. En dan kijken we dus naar onze Gouden Eeuw-collectie... door de ogen van een toerist. Ja, maar... Waar ik benieuwd naar ben, is het volgende eigenlijk. Je kunt nu twee... Want het is mij nog niet helemaal duidelijk. Hebben we nu een boek voor ons... waarin wij ons als 21 ste eeuwers... min of meer doen alsof wij toerist zijn in de 17e eeuw? Of is dit boek ook een boek over toerisme in de 17e eeuw? Met andere woorden zoals nu mensen de coffeeshops, et bezoeken... was Amsterdam toen ook al een trekpleister? Kwam men uit Athene naar Amsterdam, om maar eens iets te zeggen? Ja, Amsterdam was zeker een trekpleister. Hè? En, en daarom zijn de voorbeelden van Rome en Athene... ook wel, wel goede voorbeelden hier in dit programma. Um, Amsterdam was het centrum van de wereld in de Gouden Eeuw. Het was echt een ongelooflijke uh, uh, stad in bloei. Economisch natuurlijk, maar ook een culturele bloei. En, en mensen kwamen uit de hele wereld naar Amsterdam toe... om die stad te gaan bekijken, om... om te genieten van die rijkdom, om de stadspaleis te gaan bekijken... langs de grachten, om naar het stadhuis Dam te gaan. He, dat waren echt enorme trekpleisters. Dat en... kan ik me dat moeilijk voorstellen. In Venetië zeiden ze tegen elkaar, je moet eens naar Amsterdam. Ja, maar toch moet je het zo voorstellen. Okay. Ja. Nou, je zegt dat Rome en Athene waren goede voorbeelden. Die waren ook voorbeelden uh, voor uh, dit boek. Want dit is de vierde in een reeks. Hè. Is, dit is dat... een idee wat bedacht is door... een. Engelse historicus, uh, Philip Matisak. Hij doceert nu aan de Universiteit van Oxford. En hij heeft een paar jaar geleden... Een, uh, hij, is, hij is gespecialiseerd in, uh, in de oudheid uh, Romeinse en uh, Griekse geschiedenis. En hij heeft dus dat hele concept van die tijdreisgids uh, uh, verzonnen. Hij noemt het ook uh, uh, Planeta Solita, naar de Lonely Planet... En uh, hij heeft het eerste boek was uh, het oude Rome voor vijf denariën per dag. En dat was echt een groot succes. Ja, jij kent dat vast, Fiekmeijer. Ik ken ze alweer. Hij heeft er twee geschreven. Vijf denariën in Rome en vijf drachmen in uh, Athene. En dat zijn hele leuke boeken, omdat hij daar, nou, precies wat, uh, wat Emma. Uh, Emma. Zij, Emma ook gedaan heeft... Uh, uitlegt wat je in Rome allemaal kan zien. Alleen moet hij natuurlijk veel meer nog uitleggen wat er aan de hand is, omdat hij moet ook wat achtergronden belichten. Je kunt wel ineens zeggen, ik loop langs het huis van Pericles... maar de gemiddelde ja. Nederlander weet niet wie Pericles was. Nu ja. ja. zei jij, toen we straks even koffie zaten te drinken... zei je ook nog iets over dat boek van Emma... en uh, over de toerisme in de 17e eeuw. Je zei namelijk, dat is eigenlijk veel beter en mooier uitgegeven. Ja, ik vind het mooier uitgegeven. Ik vind het uh, veel meer uh, platen daarin ook. Het is uitgebreider. Kijk, uh, uh, het idee is dus van hem gekomen, maar... Uh, Fris Frits van der Meijen, Emma en haar mede-auteur hebben dat ja, breder uitgewerkt. En, en er zijn natuurlijk ook prachtige illustraties beschikbaar uit Amsterdam. En dat vind ik wel het hele mooie van het boek ook. Laten we het eens hebben over waar het begint als je naar Amsterdam gaat in de 17e eeuw. Je moet er namelijk zien te komen. En daar heb je uh, vrij veel aandacht aan besteed. Emma ja, we hebben Amsterdam. heel hoofdstuk over vervoer, Over hoe je inderdaad naar de stad reist. En dat valt niet mee? En dat valt niet mee. Niet zeker niet over de weg. Want de wegen waren onverharts en uh, je moet je voorstellen, er waren vaak karresporen. En het was wel handig als je uh, de, de wielen ongeveer 1,28 meter 28 uit elkaar lagen, want dat, dat karrespoor was al getrokken. Maar goed, je moet je voorstellen dat het land was vreselijk drassig. Er waren veel overstromingen. Uh, de hevige regenval zorgde ervoor dat het uh, altijd vreselijk moeilijk begaanbaar was. En boven, uh, als het, uh, rovers. Boeven, rovers um, nou ja, de, over, eigenlijk de meeste mensen gingen gewoon over het water. Dat ging toch een stuk sneller. Je moest natuurlijk wel wind hebben, want je was afhankelijk van... Nee, je, je moest met zeilschepen um, je verplaatsen. Um, het, meest voor de, eigenlijk het beste kon je met een trekschuit. Ja, en dat was echt revolutionair. Dat was een uitvinding in de 17e eeuw. En daar stond de Republiek uh, echt bekend om. En dat was, nou ja, je, dat, dat was zo comfortabel. De, uh, verschillende reizigers, we nemen allemaal citaten op... uit reizigersverslagen uit die tijd. Die, uh, die vertellen daarover hoe ontzettend griefelijk is. Om ja, maar de keurige een dienstregeling ook. Hè? Inderdaad, ja. van, je weet precies hoe laat je, je uh, trekschuit vertrekt. Hoe laat je aan gaat komen. Je kunt gewoon precies uitstippelen van, van Rotterdam naar Amsterdam hoeveel tijd je dat gaat voorstellen. 14 uur geloof ik. Toen, 14 uur. Hè? Ja, dan moet je wel af en toe overstappen. Van uh, trekschuit op poesgoeders en uh, nog een keertje. Maar het is, het is allemaal heel goed te doen. En natuurlijk in die tijd was nou, dat, is, dat is geweldig. Ja, dan ben je eenmaal bij Amsterdam en dan moet je er ook nog in. En ook dat is niet uh, vanzelfsprekend. Nou, overdag gaat het wel. Je hebt verschillende stadspoorten waar je doorheen kunt. En die zijn overdag gewoon open. Maar je moet er inderdaad zorgen dat je voor... Uh, Voordat de, de klok gaat luiden, binnen bent, anders is het gesloten. Uh, je kunt ook via het ei natuurlijk, als je met een schip uh, aankomt. Uh, er zijn allemaal uh, dubbele rijpalen staan in het ei en daartussen zijn openingen. En dan kun je dan met wat, ja, niet alle grote schepen moeten daar buiten blijven, maar de kleine kunnen dan wel de stad in. Maar bij, na het sluiten van de boomklopstafels moet je dus, uh, uh, ja, dan, je ook, dan, dan gaan er bomen in die opening. En dat betekent dus dat er geen enkel schip meer de stad in kan. En gelukkig zijn er een paar stadsherbergen in het ei op Palen. En daar kun je dan wel even overnachten. Ja, en je moet ook oppassen dat je de goede papieren bij je hebt. Hè, want uh, zo niet loop je risico, onder andere schrijf je... om gemonsterd te worden onvrijwillig op een VOC-schip. Ja, ja, ja, dat, dat was allemaal... Ja, het, het, het, het, het was een was soort risico om ja. naar Amsterdam te gaan. Ja, ja nou ja, het, het, uh, uh, het was allemaal niet evident. En je moest inderdaad zorgen dat je bewijzen had wie je was. Uh, Zorg dat je een bepaalde bescherming had in de stad. Het was ook altijd wel prettig. Als er dan problemen waren, kon je daar even terecht. D de, me... de corruptie en, uh, en dergelijke was gewoon niet ongewoon. D dit lijkt me nou, Garlot Verhoeven, geen voorwaarden voor massatoerisme. Je moet je ook geen massatoerisme voorstellen in onze zin van het woord. Hè? Uh, Amsterdam was niet zo groot als het nu is. En het aantal toeristen was ook niet zo groot als het nu is. Maar er was wel degelijke vorm van toerisme. En, um, en je ziet ook dat die stad zich gaat inrichten... om, om het die mensen, die bezoekers van de stad, uh, aangenaam te maken. Hè? Dus... Net zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met uh, Chinezen. We moeten nu toch in Amsterdam... moeten mensen steeds meer Chinees gaan praten, Chinese hotels... om het Chinese toerisme hierheen te halen. Ja, ja. Ja, nou, en dat in... was toen... Op een andere manier ook zo? Nou, min of meer op dezelfde manier. De, de, de, de, de Fransen hadden een eigen Franse restaurant in Amsterdam. De Engels hadden een Engels restaurant. Ja. Hè? En, en, nee. uh, je ziet dus dat die verschillende groepen... ook verschillende faciliteiten krijgen in de stad... Ja. Ja, je moet wel bedenken, die stad is uh, in een eeuw tijd verzesvoudigd qua bevolkingsaantal. En dat is niet dankzij een hoge geboortecijfer geweest, maar dankzij een heel hoog immigratiecijfer. Geboorte en sterfcijfer lagen ongeveer even hoog. En uh, dat waren immigranten uit uh, de uh, verschillende Nederlandse gewesten. Maar ook uh, heel veel uit Duitsland, uit Scandinavië, waar in die tijd ontzettend arme gebieden. Er uh, uh, kwamen vluchtelingen uit uh, Frankrijk. Het was de tijd van de herroeping van het edict van Dant aan het einde van de 17e eeuw. Dus die gereformeerden die moesten uh, het land uit uh, onder de katholieke Lodewijk XIV. Want dan staat het dus ook al in het buitenland bekend als de tolerante stad... waar alles kan en alles mag en iedereen welkom is? Absoluut. Het was een immigrantenstad bij uitstek en heel veel... Groeperingen die elders in de wereld vervolgd werden. Die kwamen naar Amsterdam toen niet alleen vanwege die economische bloei... maar ook vanwege die stad van het Vrije Woord. Mensen konden hier uh, de boeken laten drukken die ze wilden uitgeven, bijvoorbeeld. Hè? We hadden hier een, een bloeiende Armeense gemeenschap in Amsterdam... bijvoorbeeld met de Armeense kerk. En uh, nou, daar had je vakman nodig natuurlijk die die letters konden maken. Die hadden we in Amsterdam. Maar je had ook de vrijheid nodig om die boeken te mogen uitgeven. En dat, dat gebeurde ook in Amsterdam. En, en sommige dingen zijn ook onveranderd, Want ik begrijp dat uh, Amsterdam toen ook al populair was als de stad waar je... Kon... Onzuipen, waar je naar de hoeren kon, uh, waar je ja, kon blouwen, maar goed, dan op zijn 17e eeuws. Hoe uh... wil je dat blowen op je 17e eeuws? Nee, maar dat soort reputatie heeft Amsterdam toch al? Ja, dus het stond inderdaad bekend om zijn gedoogbeleid. En er waren wel grenzen. Hè? Je moest wel, wel uitkijken. Het was echt gedoogbeleid. Er waren strenge regels. Ja. Maar er werd de hand mee gelicht. Het economische belang stond toch altijd bovenaan. Maar je moest niet te ver gaan. Je hebt, we geven bijvoorbeeld achterin uh, korte biografietjes... van uh, de belangrijkste Amsterdammers uit die tijd. En we hebben het onder meer over Spinoza. En Spinoza's filosofieën waren natuurlijk vrij omstreden. En uh, uh, hij uh, uh, publiceerde dus ook onder een schulden en zijn belangrijkste werk heeft hij ook pas, is pas na zijn dood uitgegeven. En een vriend van hem, Adriaan Korbach, die heeft dus wel een geschrift uitgegeven... die is ook opgesloten en uiteindelijk overleden. Dus dat uh, daar, in het uh, doorhuis. Dus dat, uh, ja, je, moest echt, je, moest, je moest echt inderdaad even uh, ja. de grenzen, uh, in, uh, de grenzen ja. in de gaten houden. Ja. Ja. Zijn er nog dingen bekend dat mensen in de Amsterdam kwamen... en die hier een paar weken hadden rondgehangen... het valt toch eigenlijk wel behoorlijk tegen? Of was iedereen net zo enthousiast als jullie nu? Ja, de... Ik denk dat mensen erg enthousiast waren over de stad. En zeker ook het wonder van de grachtengordel die, die ze eigenlijk twee keer zagen. Zagen we in het water. Dat vonden ze prachtig. Ja, maar ook maar het stond verschrikkelijk ook stond. verschrikkelijk. Ja, ja. precies. En, ja. En, en, want dat en... moet echt vreselijk zijn geweest, hè? Die, die stank in die stad, wat, wat ja, over Londen ook al het gezegd. Wordt, ja, dat... iedereen klaagt erover. En als je ziet dat de elite in de zomermaanden inderdaad allemaal die, die stad verliet... om op een buitenplaats een beetje van de frisse lucht te genieten... dan, ja, dan moet het wel behoorlijk heftig zijn geweest in de stad... Want je moet bedenken, zij gewoon echt prachtig daar in die grachtige orde in die stadspaleizen. Dus ze hadden in principe geen reden om weg te gaan. Maar, ja, ja, nou, nou, was, is er is er heel terug, veel, veel informatie belangrijk. over Amsterdam. Die hebben jullie natuurlijk van reizigers. Was dat toen eigenlijk het, het bijhouden van een reisverslag, het schrijven van reisritsen, Garltoeven? Was dat gebruikelijk dat je dat deed? Uh, hebben jullie veel gevonden? We, nou, we hebben in de collectie een aantal reisverslagen, maar het was wel zeer gebruikelijk. Ja, de, de, de krant Tours, die straks wel even te sprake kwamen. Mensen gingen op reis en maakten verslagen, ontmoetten mensen en, en de, daar verslag van. Dat was al tamelijk gebruikelijk in een album Amicorum of in een, in een reisverslag. En, en een aantal van die ego-documenten zijn bewaard. En, Emma Los heeft ook heel veel van dat soort uh, ja, citaten dat... Maar, voor die reizigers gebruikt... om een beeld te geven van de stad. Ja, nou, één is wel aardig en die gaat, uh, die ook in het boek staat... die gaat over uh, vrouwen, want die schijnen, de Amsterdamse vrouwen schijnen enorm te zijn opgevallen... in de 17e eeuw. Een, een citaat van August Bon uit 1671. Vrouwen zijn bijzonder bekwaam in rekenen en handel drijven. maar dat betekent wel dat ze zo heerszuchtig, eigenzinnig en ongehoorzaam zijn... dat hun aanblik voor rechtschapen mensen bijna ondraaglijk is. Oh, no. wie, wie is deze August Bon, zeg? Niet dat, uh, van wie dat citaat is, Emma? Uh, ja, dat durf ik, even niet met... durf ik even niet met zekerheid nou, is te zeggen. August Bon? Ja? Nou ja, dat ja. is zoiets... dat, dat zal wel een duitje ja, zijn. Dat de buitenlanders ja. was het inderdaad vrij heftig. Ook het feit dat vrouwen en mannen gewoon samen in een café zaten... en uh, plezier hadden, dat vonden ze ook ongehoord. Ja... Dus dat, dat was gewoon eigenlijk voor, voor vrijwel. Dus, dus, uh, nee, de Republiek was, was daarin uniek. Dus en Amsterdam. Het, het met lijkt er een beetje op dat, dat, dat, dat Amsterdam toen ook al de naam had die het nu ook heeft. Uh, als je nu in New York een, een, een, op internet gaat kijken, wat is Amsterdam? Dan krijg je het bekende verhaal: seks uh, ja, uh, en, en koffers. En toen stond Amsterdam ook al bekend als de losbodende stad van ja. de wereld. Ja, prostitutie zie je hier ook welig. Het was een havenstad, dus al die zeelieden die jaren. Uh, over zee hadden gezworven en nu een zak geld hadden... en eindelijk uh, weer eens even feesten konden vieren. Ja, daarvoor waren al die prostituties uh, uh, hier, uh, hier te vinden. En die zaten dus uh, rond de Zeedijk, uh, de Wallen. hier ja, ja, ja, ja, was je ook moest, al een populair gebied, maar ook aan de Haarlemmerdijk. Uh, een beetje zo langs de randen van de stad. Je moest je ook niet vinden. ziek worden, geloof ik. Hè? Daar wordt ook voor gewaarschuwd in jouw reisgrids. Ziek worden ja. in Amsterdam, fout... Ja, ook dat uh, is inderdaad ook een citaat van een reiziger. Die zegt echt... Nederlanders zijn de slechtste verzorgers ter wereld. <laughs> echt, uh, ze, ze proberen wel wat, maar als je uiteindelijk doodgaat... ach, het boeit ze verder niet zo. Waar en het, waar zijn luxe hotels? Ja, zeker. Want je had dus het binnengasthuis. Uh, daar uh, had je uh, de Baaiers En dat kun je een beetje vergelijken met het leger des Hels. Daar kon je terecht als je helemaal niks had. Dat uh, kon je dan drie nachten uh, verblijven. je kreeg wat eten en wat te drinken. En je kon je warm aan de haard. Dan moest je drie weken lang je gezicht ook niet meer laten zien. Maar vlak daarnaast... Um, op de plek waar nu het CREA is, uh, daar was het herenlogement. En het herenlogement, dat gold echt als de, een, een, een zeer chique gelegenheid. Ja, dat, dat is bij prachtig ingericht. Lekker nu het CREA is, dat is echt het oudste deel van de binnenstad... voor al die mensen die luisteren, die niet ja, in Amsterdam inderdaad. wonen. Ja, inderdaad. Um, ja, ja, heel luxe, maar Je ik begrijp wel van een citaat van een, uh, iemand die daar gelogeerd heeft... dat de Amsterdamse bedden heel kort en heel smal zijn. Dus niks voor jou in ieder geval, Vickmeijer. Small, gaat toch? Kort, ja. <laughs> Sorry, ja. <laughs> Voordat mensen verkeerde gedachten daarover hebben. Ja. Uh, ik geloof dat de bekendste plek waar je naartoe moet, wat echt uh, hot is op dat moment, dat is uh, uh, in de Warmoestraat bij Jan Meurs. Hè? Dat is de uh, place to be. Uh, ja, onder meer, maar als je de, de, de, wat uh, Garrold al zei, je had uh, herbergen door de hele stad heen. We hebben er meer dan 100 geteld. Uh, met, met dus de willen... Burge, en, en waarom moest je daar uh, wel Met naartoe? de Liesveldse Bijbel. Ja, die stond gewoon heel erg goed bekend. Ja, je had... In die café tijd of, had je of, uh... een herberg. En je had uh, reisgidsen. We hebben bijvoorbeeld een prachtige reisgids van Jans en Hoorn. Die is ook hier te zien bij bijzondere collecties ook in de tentoonstelling. En die man die geeft dus ook allemaal tips van waar je het beste kunt verblijven. En dat was een gidsje wat die mensen in die tijd uh, ook echt gebruikten en meenamen. En wel vooral ook, dat loopt door die hele gids heen. Uh, ik zal de titel nog een keer herhalen. Amsterdam voor vijfduiten per dag. Enorm oppassen voor uh, boeven, oplichters en andere gespuizen, Gehoud. Ja, het was, het was een gevaarlijke stad, het was een wereldstad, hè? Net, net, als, net als nu. En, en, uh, je had uh, de, de, de bezienswaardigheden, de grote dingen, maar je had ook de gevaren van alle dag. En, en, bijvoorbeeld um, een gids voor de Rosse Buurt, die was er in de 17e ook al. Hè? De Pytanisme in Amsterdam, in het Frans uitgegeven, later het Nederlands vertaald als het Amsterdamse Hoerdom. Als niks anders dan een soort gids van hoe je door die buurt moest bewandelen en waar je moest zijn. Oké, okay. nog, nog, nog heel even, want de, de mensen rekenen daar nu op, Emma Los... dat je komt met die grap, want ik zei het net ook al even... de Amsterdamse humor lag in de 17e eeuw ook al op straat. Ja. En jullie hebben een aantal uh, lollige dingetjes opgenomen... Uh, die toen al uh, gezegd werden. Ja, dit is een... Uh, uh, over humor in de Gouden Eeuw uh, vonden we een mooi grapje. Uh, een mopje om het ijs dus mee te breken in de herberg bijvoorbeeld... Uh, een bedelaar stond voor de deur van een de rijke juffrouw te jammeren... en te klagen dat hij zo'n vreselijke honger had. Eén stukje brood, dat was alles wat hij wilde hebben. En de dienstmeid ging het vragen aan haar patrones. Wat, zei deze, geeft die arme drommel toch een heel brood? En haar vriend die haar jarenlang het hof gemaakt had was juist bij haar op bezoek en verzuchtte: die bedelaar is maar een geluksvogel. De eerste keer dat hij hier komt krijgt hij meteen een heel brood, terwijl ik jarenlang alleen maar gevraagd heb om een sneetje en tot nu toe ik nog helemaal niets gekregen heb. Zo. Maar ik moet zeggen, dit is een ja. grapje wat wij nog steeds kunnen waarderen, maar er zijn ook wel heel veel moppen waar ja, ja, dat ik, moet je niet zo. Dat moet je niet zo. Dat, dat, dat, dat is ook wel een beetje lange mop, een ingewikkelde mop, als je binnenkomt ja, in de, de herberg om het zo ijs dat waren ze in die tijd. Ze waren eigenlijk altijd licht aangeschoten. Aangezien water niet te drinken was en uh, bier Foxdrank nummer 1 was. En wijn werd ook uh, graag gedronken. Moet je, dan was het misschien lastig om dit in één keer eruit te krijgen. Ja, dat herberg. is ook een beetje de suggestie. Hè? Dat iedereen eigenlijk in Amsterdam van s ochtends, vroeg tot s avonds laat half. Uh, ja, aangeschoten. ook kinderen inderdaad. Ja, het, het, dat wel. Het percentage was lastig laag. Maar het was wel alcohol. Ja een... goed, koffie en thee we waren wel modedranken in die tijd. Het is, het is, het is een verhaal ja. dat ons een beetje afbrengt van het gevoel dat Nederland een braaf burgerlijk door en door Calvinistisch oplettend land was. Of dat was in Amsterdam kennelijk dan niet terug te vinden. Nou in de loop van de 17e eeuw wordt het wel steeds Calvinistischer. En dan krijg je een soort van beschavingsoffensief. En dat, dat laten we ook wel een klein beetje zien in het boek. Maar het is uh, dan beginnen de dominees beginnen inderdaad steeds meer macht te krijgen en bijvoorbeeld lachen wordt echt een zonde gevonden, want maar het staat ook niet in de Bijbel dat Jezus ooit gelachen heeft bijvoorbeeld. En, en we even Als je een stukje zou wandelen in de Gouden Eeuw van. van... Maar nu het centraal station is naar de auto. We moeten stoppen, helaas. Ik zeg Hier. nog één keer Amsterdam voor 5.000 per dag. We zijn er weer na 11 uur. Het is heel jammer, want Iedereen moet het maar lezen. Zometeen kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Al uw vragen of opmerkingen over de media kunt u bijt. Deze week live vanaf het NK wielrennen in Otmarfen. Dit is een fantastische overwinning van, van Kuiper. Daar. daar komt ie. oud-wielrenner Henny Kuiper over de hoogtijdagen van de Nederlandse wielersport. Schitterend Henny Kuiper. Maar ook Volkskrant en wieleriefhebber Bert Wagendorp. Ik denk iets vaker dan de gemiddelde Nederlander ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Verder in Wimbledon. Het laatste nieuws over het NK-wielrennen. En een opvallend nieuwtje over Tjöla Ling. Live vanaf de Kuiperberg in Oud-Marsen. Zometeen, kwart over twaalf. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.